Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In een polder bij Finsterwolde wordt momenteel druk onderzoek gedaan... in de zoektocht naar twee vermiste kinderen uit Groningen. Daar heeft de politie sporen gevonden. Wat voor sporen weten we niet. Deze verslaggever van RTV Noord staat ook bij die polder. Wij mogen niet verder, wij van de pers. Wie wel verder mogen zijn uh, ja, net twee mensen van dat veteran search Team, de zoekers. Die hadden ook uh, vier stokken bij zich die ze gebruiken tijdens dat zoeken. En net kwam ook de coördinatoren van dat vette team langslopen. Dus ja, die zijn allemaal een paar honderd meter verderop bezig. Wat ze doen, dat is ook voor ons nog de vraag. Jeffrey van 10 en zijn zusje Emma van 8 zijn zaterdagmiddag voor het laatst gezien. De politie denkt dat ze zijn ontvoerd door hun vader en verstuurde een Amber Alert. Zo'n melding wordt verstuurd als de politie denkt dat de kinderen in levensgevaar zijn. Inwoners van de stad Gan Yunis in het zuiden van de Gaza-strook moeten van het Israëlische leger opnieuw vertrekken. Ze hebben de oproep gekregen om naar een ander gebied te gaan. Omdat het leger naar eigen zeggen een ongekende aanval gaat uitvoeren op het gebied. Om doelen van Hamas te vernietigen. Over drie jaar gaan mensen met spaargeld en beleggingen belasting betalen over wat ze daarmee ook daadwerkelijk verdiend hebben. Tot nu toe werd dat altijd geschat en was dus voor iedereen het percentage waarover je belasting moest betalen even hoog. Met de nieuwe regel wil het kabinet dit eerlijker maken. En rond deze tijd vertrekt de plattekar vanaf het stadion van PSV met de spelers naar het centrum van Eindhoven. Daar staan tienduizenden fans in op te wachten om de landstitel in de eredivisie te vieren. Fantastisch kampioenschap! verhaal onder Amsterdam het helemaal verpest heeft. Kan niet mooie, kan niet mooie. Ja, de verwachting is dat de platte kar over twee uurtjes op het Stadhuisplein is daar in Eindhoven. Maar waarschijnlijk zal dat nog wel ietsje langer duren voordat ze daar op het podium staan. Heb ik nog het weer, nog lang zonnig vandaag. Uiteindelijk is het vannacht 4 tot 10 graden. Morgen ook een zonnige dag bij max 22 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Vanwege de afsluiting van de A1 is het heel erg druk op de A9. alkmaar maar diemen tussen Bad Hoeverdorp en de afrit AMC een half uur tijdverlies. Op de A10 daardoor ook file tussen Amsterdam de Baarsjes en Krapend Amstel. Daar sta je 20 minuten in de file. En verder is er ook nog een ongeluk gebeurd op de A27 van Utrecht naar Almere bij Huizen. Vanaf Hilversum kost je dat een half uur. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En.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 We kunnen melden dat het daar op Imala inmiddels los is gegaan... ...zoals we dat zo mooi kunnen zeggen. De Q1 van de kwalificatie van de Formule 1... ...ja, eigenlijk net van start gegaan. Albon momenteel op P1, Alonso P2 en Hamilton op P3. Maxi Stappen is momenteel met zijn snelle ronde bezig... ...en 23 seconden onderweg. Nou, dan ben je daar ook weer van op de hoogte. Het derde uur alweer van Zandvoort op zaterdag. De tijd vliegt voorbij, Dolly.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 Nou, twee dingen. Eén, uh, in de ondervragingen uh, had geloof ik 2% of 1% uh, wist wat het was. Dus dat zegt eigenlijk al wat. Ja, zegt genoeg. Uh, heel veel mensen dachten, als die hangt, dan weet de renningsveegade het ook niet meer. Of het veilig is ja, of niet. Ja, helder. Uh, daarbij speelde ook nog, hè, op, op zo'n heel druk strand. Ja, uh, als daar halverwege ineens even vijf minuten vlag omhoog gaat, uh, zie je hem niet. Hè, dus een aantal vlaggen waarvan men dacht, ja, die voegen eigenlijk niks meer toe, die zijn weggehaald.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 te zien gaat krijgen. Niet allemaal dit jaar. Dat hopen we natuurlijk wel. Maar voor het hele project is twee jaar uitgetrokken. Omdat je kunt voorstellen, we hebben best heel veel verschillende organisaties langs de kust. Maar er moet ook heel veel aanvullend gebeuren. Denk aan nieuwe stickers op provincieborden. Flyers, folders. Er wou ook een beetje een, ja. want er staat zo'n wordt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 Zulke uh, uh, voorschriften, die moeten allemaal veranderd worden. Um, laat je dat gaan? Of, of, of nee, monitorer je dat? Nee, zeker niet. Dat? Daar wordt uh, vanuit dan dat project, het Strand veilig uh, wordt daar heel hard aan gewerkt. En er is echt overleg met veiligheidsregels, provincies. Uh, ja, die allemaal, um, um, ik zou maar zeggen, 100% hier ook achter staan. Iedereen mm -hmm. ziet het voordeel van eenduidigheid in, uh, in vlaggen.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 We hebben weer wat geleerd Educatie over. op de zaterdagochtend. Ja, dat is... En zelfs op de zaterdagmiddag, dolie bij ons uh, hebben we nog een keer uh, laten horen, dat, dat interview van uh, vanmorgen. Met uh, uiteraard Ernst Brokmeijer, de woordvoerder van uh, Redditsmigade Nederland. En uiteraard ook van uh, de Zandvoortse Redditsmigade over de vlaggen. Heel belangrijk en heel goed uh, dat ze dat uh, aangepast hebben. Ik ben heel benieuwd hoe het in de praktijk verder gaat uh, aflopen.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 Fantastisch. Zeker. Nou Fantastisch. mooi. Fantastisch. De Strand app. Zoek hem op en dan uh, ja. Ja, gewoon even uitproberen. Hè. Zo maar zeggen. Ik Ik zou het is nog in de testfase. Doen. Maar het ziet er uh, best uh, goed uit. als uh, is een aanrader. Ja, zeker weten. Ja. Dus uh, gewoon even downloaden ja, die nee. app uh, waar Ernst het zojuist over had. us!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 Ja, dat is misschien met een trainer, de een of de andere trainer die dat kan schelen. Ja, dat, dat, ik denk dat bij Zandvoort uh, op een gegeven moment uh, ook motivatie is. En, uh, Edo komt er nog uit nu. Nog een uitval van Edo. In het midden van het veld nu. Naar rechts gaat hij naar Edo, naar rechts buiten. Komt, actie, dan gaat hij, gaat hij dingen schieten. Die wordt geblokt, geweldig geblokt. Koen Magielsen.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 En we krijgen een strafschop. Ja, ja, we Oeh. krijgen een strafschop. Dat is een beetje Oeh. wel een cadeautje, vind ik, maar hij legt ja, hem ja. erop. En, uh, Je moet hem alleen nog uitpakken, hè? Het cadeautje. <laughs> het cadeautje ja. moet ja. Uitgepakt worden. <laughs> En worden Er worden nog wat gele kaarten links en rechts gegeven. Oh jee. Ja, ja, ja, maar het is wel fantastisch dat ze deze erin maken, want dan is de overwinning echt niet meer weggegeven. Ja, nee, Precies, dan is het klaar. Ja. Dan is het klaar. Een soort uh, goed maken is er voor die andere. Even live, maar mijn, mag ik deze nog even lijf? Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. <lacht> die gaan we ja, zeker tuurlijk. meenemen. Hier is aan de derde wed, de derde in de wedstrijd. Heb je alles? Zat ik onder de knop bij, uh, bij Dolly? <laughs> nu ben ik gewoon hier toch? Hey, eh? Pas op je woorden. <laughs> Voordat je het weet nee, nee, heb je nee, praatjes in nee, het dorp. Nee, nee, Dorp. <laughs> ik was in afwachting van het hem oh, oh, zo word ik. Oh, oh, zo, ja, ja, ja. En nu gaan we kijken. Wie Goed dat je het even toelicht. Het is een heleboel gedoe, allemaal, maar ik zie dat. De Otman-Vertouder, die heeft al meerdere de laatste keer de scheids, dus de dus keeper die bespuit nog even zijn fles leeg op Otman, maar ik denk dat oh. Otman zich niet van zijn stuk laat brengen. Neemt in de aanloop nu. Oh jee, 3, e daar gaat hij. Ja? En hij wordt gestopt door de keeper. Ah, nee, nee, nee. Corder. Corder. Oh, oh, ja, ja, keeper, die had hem ja. en hij ja. had ja Nou, cornerbal. We gaan nog even verder. We kijken wat het gaat worden. Ja. Het is wel heel erg dit.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 Heb je zijn fluitje wel in zijn hand? Oh ja, dat zei je net. Ja. Ja. ja, ja, ja. Blazen, blazen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Maar een aanval waar we ook weer een kansje in zo Het is een uitgooi, ingooi, verzand voor het midden, middenhelft. Ga oh. eens weer op zijn klok? En? Ja, ik, ik, probeer niet? Hem te, ik probeer hem heb ik een beetje een zeker terug te geven. Toen hij zegt: fluit nou, maar hij doet het nog niet. Oh. Maar goed, zolang we hier zijn, valt er aan de andere kant geen goal. Zo is het. Dus, hm.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 Heel hartelijk dank ook. Ik ben blij. Iedereen is blij. Je, wij zijn zeker blij ook. Dus uh... allemaal om van ellende. Al die spelers. Blij, blij, blij, blij. Kunstgrasveld. Maar we hebben de punten binnen. En ik denk dat we bijna veilig zijn. Nou, hartstikke ik, dat mooi. Straks, dat zet ik wat op de app dat zo is. En dan uh, bedankt voor jullie uh, geduld met mij. En uh, nou goed, maar als zo'n Zandvoort heeft er die twee van Edo gewonnen. Dus een prachtig mooi resultaat. Ja. Ja, nou ja, als je goede berichten brengt, uh, Piet, ben je altijd van harte welkom, hè? Dat weet je. Okay. <laughs> Alleen toch. Anders berichten. ook hoor. Anders ook. Piet, dankjewel. Hè. En uh, we Dank je, spreken ja. elkaar Piet. volgende week sowieso weer. Dag okay. Piet. Oké, hoi, hoi. Ja, 2-3 okay, ja, gewonnen ja, daar uh, van uh, Edo. Alweer een winspartij. Dat is. Uh, de derde achter elkaar, dat is wel lekker. Gaat de goede en, kant op. Eén gelijkspel en drie winstpartijen. Een ja. goed, uh, goed laatste gedeelte van de competitie door SV Zandvoort. deze ook nog. Frissel Zissel. Ja. Come Van uh, Sissy Sledge en We are Family. CM Race Radio Pit Report. Terwijl Dolly Tapier te ik even lekker uh, gezellig bijkletst met uh, Randolse. En ga ik ja, eens even je kijken je of ik hem ja. uh, in de ja, uitzending nou... uh, kan halen. Of, uh, of niet. Dolly? Dolly. Dolly Dolly Dolly. Hebben we hem? Ja, we hebben hem. We hebben hem. Hallo uh, <laughs> Rendel, Was gezellig ja. met Dolly? Ja, ja, sorry, hier zit ons vreselijk te storen Ja. Ik weet niet of je aan het doen bent, maar. Uh... <laughs> ja. Uh, gaan we ja, sorry ja. hoor, moet ik, ik hang meteen op. <laughs> <laughs> dan <kan je> dan. <laughs> hey uh, Renno, we hebben net, uh, daar moet ik even mee beginnen hoor, uh, de Q1 gehad. Maar dat ja. vlogen een paar auto's uh, de lucht in. Uh, <laughs> dat is niet helemaal zo stoort.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 Die is meer dan stukje stuk, zullen we zeggen. Ja, en jongens, Tsunoda, heb je de koprol gezien? Ja, we hebben hem hij gezien is, hier, joh. Hij, hij, hij heeft een serieuze pirouette gemaakt. Bij het ijsdansen had hij punten gehad, hoor. Gewoon 10 punten. Dat was een roeie. Maar die is ook. Uh, ik geef dat soort klappen altijd 100 punten. Want uh, ja, de rijder stapt uit, maar de auto's uh, gewoon een gruslement, zullen we zeggen. Ja, ook een uh, leuke knutselen vanavond.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 Maar op het moment dat hij eigenlijk op die curbstones kwam aan de binnenkant... en hij komt eraf... dan is hij ook in één keer die auto kwijt. Ja, dat, dat, dat noemen we ze snapper van de auto. Nou, dat is was gewoon in één keer weg. En dan denk, je, ja... daar kan je als rijder ook niet meer op anticiperen, zeg maar. Dus... Uh... Ja, er is heel veel werk te doen bij Red Bull om niet alleen die auto klaar te maken, maar ook gewoon die auto een keer in balans te krijgen. Want ja, het is gewoon een kring. Simpel klaar. En Max ja. gaat er wel goed mee om, blijkbaar, want die is op de eerste plek in de, de Q1 geëindigd.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 Nee, gewoon niet. Hoe, uh, en uh, dat zie je maar bij iets andere weersomstandigheden. Speech, hoor. Maar geloof ik, daar, dan is het, dat reageert natuurlijk alles gelijk op. Uh, ja, gewoon even goed dat hij nu vd uh, is. Maar zag je de verschillen? Het gaat ook helemaal niks. Hè? Het zijn duizenden van seconden waar je het over hebt. Uh, hij, hij was nu iets meer los, geloof ik. Maar hij, jongens, het zit allemaal zo dicht op elkaar. Ja.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 ...in sommige gevallen beter waren dan, uh, dan de softbanden. banden. Hoe kan dat? Ja, ja, ja, ja dat heeft dan toch wel met asfalt te maken of de temperatuur. En die mediums, uh, de verschil tussen die softs en mediums schip is eigenlijk best wel groot... ...maar hier op die baan ik kennelijk dus niet. En misschien dat die auto's, en Max zegt ook dat zijn auto op die mediums lekkerder rijdt dan dus op, de, op de softs. Dus uh, als je dan op die mediums toch meer balans in je auto vindt... ...dan ga je toch uiteindelijk harder hè? en dan maakt het niet zo heel veel uit...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 op de mediums dan vanmorgen in de derde vrije training eh, met uh, bandjes van 10 ronde auto had uh, neergezet. Nou, ja, nou, dat, dat zegt dan toch wel weer. Uh, misschien vanmorgen dan weer genoeg, als je op die mediums staat, dat je een tijdje door kan rijden. Du dus uh, dat zou natuurlijk helemaal niet verkeerd zijn. Eerst maar eens even kijken waar die gaat eindigen. Hè? Want uh, McLaren, uh, moet ik zeggen, staat ze, ze, ze ze, ze, ze er nu ook een beetje de, uh, te zoeken. Hè? Want uh, zowel Piastri als Norris ging het net uh, gewoon toch veel te wijd.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 Heel, heel moeilijk hebben in die auto. Maar ja, Max, ja. die zet je even in een, in een Ferrari uh, en uh, je laat hem op de Nürnberg uh, ring uh, rijden. Ja. En uh, er en, uh, en zet ook wel meteen uh, de recordtijd uh, neer uh, ja, daar op de baan. Ja, ja, ja, ja. er, er wordt heel veel over gespeculeerd of het wel of niet zo was. Max heeft gewoon gezegd, het uh, interesseerde hem helemaal geen donder. Hij had ontzettend veel lol gehad. Nou, Dat, dat, dat is de goede juiste instelling, toch?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 Hij ah, is wel mooi. Hij moet alleen natuurlijk eerst even het examen doen, Maar je, hij uh, is er in Noorbeuging uh, licentie nog niet. Die moet hier eerst even gaan. doen. Oh, dan moet spannend, kijken spannend of wel. Of je het kan. Ja, ja. Nou, ja. Wat denk je zelf? Nee, maar ja, ja, die ja. naam, hè, Die Franse Herman, die had ja. hij. Uh, uh, uh, zo even een beetje uit zijn duim gezogen vanwege het feit dat hij op Duitsland uh, reed natuurlijk. Ja, en Dat ja. dacht hij. Ik moet zo min mogelijk opvallen. Maar hij zegt, ja, dat duurde eigenlijk maar heel kort. Hè. Hij stond niet op uh, de startinglijst, uh, uh, zeg maar. Maar hij heeft ja, ja, later ja. al meteen mensen allemaal gemeld. Hé, hey, dat is Max Verstappen. Ja, en uh, toen werd er hoor. toch nog een uh, gek huis uh, daar. Ja, tuurlijk. Maar sorry, als jij daar in een uh, Verstappen.com... pakje je dan en heb je, je eigenlijk helm op je kop... en vind je het gek dat je erkend wordt. <lacht> ja, dat, dat is, dat is ook dat, uh, weer zo.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 Dus uh, kijk, kijk maar vandaag naar uh, Zandvoort. Dat, mij, nou, de, daar wilde ik, wilde ik net over beginnen. Want vanaf ja. donderdag uh, in de namiddag tot, uh, tot aan nu... Ja, als je dat geluid hoort vanaf het circuit, geweldig. Ja, daar zijn die uh, Formule 1-auto's, maar gewoon echte gewone silent cars. Bijna elektrische auto's bij me. Nou, ze klinken een <laughs> beetje als de, de oude Formule 1-auto's. Zo klinkt ja. het tegenwoordig, dat geluid. Uh. Ja, maar...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 ik heb geen idee of hij dit jaar al uitverkocht is, maar volgens mij zijn ze ook al serieus aan het bouwen alweer. <laughs> voor, voor, voor de... Dat gaat bijna beginnen, ja nu, nu is het nog open, zeg maar. Maar binnenkort ja. gaat het gewoon sluiten en dan uh, beginnen ze ja. aan de voorbereidingen.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 en daar heeft hij toch geen tijd, want dan moet hij karts kopen voor die kleine meid natuurlijk. Dus, oh ja, uh, dan, dan die moet, moet hij snel aan uit... de bak. Ja, dan moet hij gewoon op de kartbanen staan in weer, wind en regen, dat soort dingen. Maar dan moet wel een nieuwe versnappen kopen natuurlijk. Ja, zeker weten. <laughs> nou, dat dus, is een uh, mooi moment om af te sluiten. Q2 is volgens mij nog steeds uh, niet begonnen, hè? Het duurt wel een hele tijd. Heb, nou, dan zijn ze nog bezig aan de jaren. Ja, dan is het toch weer meer kapot gemaakt door uh, Cola Pinto, hè? Ja. Cola ik, uh, Pinto, deel, uh, oh, oh, oh, Cola Pinto. Ik, uh, hij krijgt vijf wedstrijden, hè? dat wordt hij iets minder waarschijnlijk dan deze. <laughs> ja, ook, uh, ook geen goed idee deze wissel, weet je wel. Dus, uh... Ja, ja, Flacio euh, uh, is aan het zoeken. Zullen we het nou op houden? Hij is aan het zoeken naar zijn team voor volgend jaar. Ja, oké. Okay. Dus, nou, hij is uh, niet officieel uh, trouwens de teammanager, want hij heeft zijn diploma niet, hoorde ik. Nou ja, nou, geloof mij nog, als Flavio zegt: zoek het allemaal uit. dan zoekt iedereen het uit, ook bij de jaar. Hij leidt het team gewoon. Klaar. Ja, op papier onder andere naam, maar hij uh, doet het.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 philosophy. We gaan zo weer beginnen daar op uh, Imola. Ik hoorde de motoren gestart worden op de achtergrond. Op de achtergrond. Ja? <laughs> Geweldig. Nou ja, de Q2 is nog steeds uh, niet aan de gang. Dat vanwege die uh, crashes uh, van uh, Colapinto en uh, Tsunoda. Nou, ja. we gaan naar uh, Fred toe. Hey, Fred. Jij bent er weer. Goedemiddag. Hey Fred. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, Fred.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 Chiller. Normally I